Er is overgeleverd dat Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, hij liep buiten op een dag en hij maakte een rare beweging met zijn hand. Dus de mensen vroegen hem, waarom deed je dat? Hij zei, omdat ik de profeet sallallahu alayhi wassallam dit heb gezien doen toen hij hier was en ik herhaal wat hij aan was. Dit is hoe letterlijk zei de profeet salallahu alayhi wassallam volgen. Dit is hoeveel liefde zij voor de profeet sallallahu alaihi wassallam hadden en de liefde die zij had voor de profeet was bevestigd wegens zijn daden en er is overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi wassallam op een dag tegen de mensen zei ga maar zitten want ik heb jullie iets te vertellen dus iedereen ging naar de moskee iedereen ging binnen om te zitten om te luisteren wat de profeet sallallahu alaihi wassallam te zeggen had en de profeet gaf zijn preek en toen hij naar buiten kwam hij zag Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hoe buiten zitten voor de moskee de professor sallallahu alaihi wasallam vroeg aan hem, wa duayhir wa abdullah ibn mas'ud hasai tun uin in zij gazitten ging ik gelijk zitten dit is hoe hij, de profeet, sallallahu alaihi wasallam ullah tin ik sallallahu alaihi wasallam heeft en elke keer als, abdullah ibn umar anhu imam Hij zei, de profeet sallallahu alaihi wasallam had hier een keer pauze genomen, dus doe ik hem na. Een ander voorbeeld die heel duidelijk wil zien, hoe letterlijk de sahaba, de profeet sallallahu alaihi wasallam hebben gevolgd, is het verhaaltje van de twee metgezellen. Ze reed op hun paarden en ze waren op een weg, om hun heen waren allemaal bomen. Dus een van de metgezellen. Hij ging met zijn hoofd buigen, als of boven zijn hoofd voor buigen. Maar eigenlijk, er was niets daar. Dus die andere metgezel vroeg aan hem, Waarom deed je dit? Hij zei toen ik een keer met de profeet sallallahu alayhi wassallam hier was. Hier was zo'n tak en de profeet ging bijgaan om die tak te ontwijken. Dus ik heb hem nagedaan. Dit is hoe letterlijk dat de profeet sallallahu alayhi wassallam hadden gevolgd. Sommige metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wassallam hadden een afkeer van bepaalde eten. Ze hielden niet van. Maar nadat ze de profeet sallallahu alayhi wassallam dat eten hadden zien eten, Begonnen zij er ook er van te houden, omdat de Profeet, sallallahu alaihi wasallam er hield. En er was een andere Sahabi. De Profeet had een keer de knoop van zijn kleren opengemaakt, en tot de dag van zijn dood heeft hij die knoop niet meer dichtgemaakt. Dit is hoe de Profeet, sallallahu alaihi wasallam, werd gevolgd door zijn metgezellen. En dit is hoe wij de Profeet moeten volgen, zoveel wij in staat zijn. En er is overgeleverd dat de Profeet zijn metgezellen beschreef als de sterren. Waardoor mensen hun wegvinden in de duisternissen van de wereld. Zij waren onze voorbeelden. Wij moeten in hun voetstappen intreden en in hun volgen. En het waren niet alleen de sahabaren die Allah en hun ajma'in, die de profeet sallallahu alayhi wa sallam zo letterlijk hebben gevolgd. Het waren ook de tabi'in, de gulafa'r-rashidin en de volgelingen van hen en de generaties na hen die de profeet sallallahu alaihi wassallam letterlijk hebben gevolgd. Een van de vele voorbeelden is Nuruddin Zinki rahmatullahi alaih. Hij was de leraar van Salahuddin al Ayyubi rahmatullahi alaih, de grote mujahid tegen de was. Er is overgeleverd dat op een dag in zijn huis was een discussie en iemand vertelde hem hoe de profeet sallallahu alaihi wassallam zijn zwaard vastmaakte om zijn nek. En hij had een unieke manier anders dan hoe Nuruddin en zijn leger deden. Dus toen Nureddin dat hoorde, hij beveelde zijn hele leger, hij beveelde alle mujahideen om de zwaard vast te maken zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam vast had gemaakt. Om die overlevering te volgen, om letterlijk de profeet na te doen. En dit laat zien hoe letterlijk zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam